zo ja, mogen wij dat rapport zien. En ik vind het wel belangrijk dat het ook voor de hele raad beschikbaar gesteld wordt. Want het gaat ook over de privacy van onze inwoners. Daarnaast eigenlijk in het algemeen vraag 2. En dat is de WOZ-waarde. En dat is de stijging daarvan. Wat ik, wat ik nu opmerk is de laatste keer dat ik dit heb gezien is in 2014 zo'n beetje. Ik hoor in mijn omgeving stijgingen van de woningwaarde van 20, 25 procent. Gezien de, de, de reële stijging zeg maar, van de afgelopen periode... Zou dat niet meer dan 12% moeten zijn uh, over een jaar tijd? Ik vraag mij af of dat niet en enerzijds gewoon gedaan wordt om, om uh, die OZB-verhoging uh, in ieder geval uh, enigszins uh, te compenseren daarvoor. Dus, maar eigenlijk een beetje de vraag: hoe komt nou die uh, WOZ-waarde tot stand? Waar is die op gebaseerd? Uh, als burger weet we natuurlijk dat het op drie, uh, drie appartementen of op drie woningen, zeg maar, in vergelijking tot, tot het vorige jaar. En de verkoop daarvan wordt gebaseerd. Maar ik vraag mij heel sterk af of dit niet gewoon puur speculatief is. Op basis van de, de huidige markt zoals die nu is. Dus ik vraag mij ook af of dat dan wel een reële stijging is. Gezien wat de gemeente in onze omgeving doet. Dank was... u wel. Wie nog meer vraagt? Meneer Deen. Dank u wel voorzitter. Twee puntjes. Allereerst onze... Uh... Welgemene complimenten over het ter beschikking stellen van een uh, aanhanger aan de burger van Zandvoort. Wat de heer Berends uh, heeft uh, bewerkstelligd. Ja, dat vind ik een, een heel goed, uh, ja, goed initiatief. Uh, goed gedaan. Heel, heel prettig. Zijn we blij mee. Uh, tweede is iets minder. Uh, we hebben een maand geleden twee vragen gesteld in de rondvraag. Uh, op één vraag is CBN teruggekomen dat dat nog even op zich laat wachten. Prima. Maar een andere vraag, dat kost verloren park, is nog steeds niet beantwoord. Uh, ik vind het erg lang duren. Als, als elke schriftelijke vraag minimaal 30 dagen of anderhalf twee maanden, ja, dan is de spanning er een beetje vanaf en dan, dat schiet niet op. Dus dat wilde ik nog, nogmaals vragen. Dank u wel, meneer Deen. Meneer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, twee dingen. Ik wou toch nog iets naders vragen... naar aanleiding van het artikel waar ook de D66 naar verwees... in het Haamse van vanmorgen. Want um, het, het zit een beetje merkwaardig in elkaar, dat artikel. In eerste instantie lijkt het net alsof het te maken heeft met een slordig gedrag... van de ambtenaren wat betreft de, de, de, de beveiligingswoorden die er moeten worden gebruik, gebruikt. Maar... Um, er staat ook verderop in dat veiligheidsmaatregelen worden niet uitgevoerd. En dat er ook meerdere ernstige kwetsbaarheden in het systeem zitten. En dat de reparaties nog niet afdoende zijn. En dan praat je ineens over hele andere zaken die wat ons betreft veel ernstiger zijn dan wat het aanvankelijk lijkt. En dan is het ook zo natuurlijk, vraag je dan af met D66, hebben we dan een risico ook voor de Zandvoortse burger? Als dat zo is, is het college daarover geïnformeerd. En als dat zo is, waarom is de raad dan daarover niet geïnformeerd? En als het college niet is geïnformeerd, wat is dan de reactie van het college daarop? Een andere vraag betreft de veiligheid van het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk. Eh, wij horen regelmatig ernstige, in ieder geval vaak ongelukken. Kijk je naar de dimensionering van het fietspad, dan is dat in al die jaren dat het daar ligt... Uh, ...nauwelijks veranderd, maar het gebruik is aanzienlijk geïntensiveerd en toegenomen. En bovendien zijn de gebruikersgroepen die, ervan gemaakt, uh, die het er gebruik van maken, die zijn zeer veel meer verschillend geworden. Had je vroeger alleen maar fietsers, wielrenners en brommers. Nu heb je dus een hele categorie e-bikers erbij, waarvan er vorig jaar 1 miljoen zijn bijgekomen in Nederland... En Dat betekent dan ons idee dat daar een probleem ligt waar met voorrang aandacht aan moet worden gegeven. Nou ben ik ervan bewust dat het een fietspad is wat niet van de gemeente Zandvoort is, maar van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Maar dan is de vraag wel op welke wijze het college voornemens daar voor dit probleem aandacht te vragen en ook voor de urgentie daarvan. Want ik neem aan dat het college die urgentie deelt. Dank u voorzitter. Dank u meneer Bouwberg-Wilson. Meneer Elkabali. Ja, voorzitter. Het wordt uh, voor het eerst in mijn uh, bescheiden termijn... als raadslid een herhaling van een rondvraag. Um, afgelopen commissievergadering hebben wij een rondvraag gedaan... omtrent uh, de bergafval naast het spoor uh, bij het station. Um, die vraag werd toen op dat moment een beetje lachig afgedaan. Um, is zelfs niet opgenomen in de rondvragen, wat ik apart vond. Um, nogmaals de vraag aan het college van... is het mogelijk... Is het... Is het mogelijk om... Uh... Interruptie van één momentje. Interruptie. Ik, ik vind het ook betreurenswaardig dat, de rond, dat uw vraag niet opgenomen is in de rondvraag. Maar dat u stelt dat er lacherig over werd gedaan. Ik wil dat u daar afstand van neemt, want dat is pertinent niet waar. En ik ga er geen afstand van nemen, omdat ik uh, dat mijn indruk was uh, dat, dat er was gebeurd. Aangezien er werd gezegd van u gaat zelf maar met een uh, vuilniszak daar naartoe en u haalt het maar weg. Dus... De, de... Het is heel simpel. Dat, dat Meneer is dan... Elkebani, volgens mij is uw vraag duidelijk. Dank u wel. Nou, ik wilde nog wel mijn vraag afmaken als het mocht. Um, het is heel simpel. Wij vragen eigenlijk, we roepen eigenlijk het college op om, om actie te ondernemen. Het is heel simpel. Het, op dit moment zijn alle bebossing daar, is, er groeit nog niks. Je kan er heel simpel en makkelijk bij nu. Uh, wij zelf zouden het met alle liefde willen doen met een en-doet-actie of wat dan ook. Maar dat mag niet, want we moeten over het spoor heen lopen. Dat gaan we niet doen en dat willen we ook niet doen. Het is zo'n berg afval. Het is het visitekaartje van Zandvoort... Dus ik roep echt het college nogmaals op van ruim het alsjeblieft op. U maakt Zandvoort ermee blij en u maakt daar ook de bezoekers van Zandvoort heel erg blij mee. Dank u wel. Dank u meneer Alkebali. Meneer Hendricks. Ja voorzitter, uh, ook wij staan bij de vragen die gesteld zijn over het uh, rekenkamerrapport van de gemeente Haarlem... over de uh, informatiebeveiliging. En daarnaast ook de vraag voorzitter... Um, als je de bestuursagenda erbij pakt, dan hebben we het in kwartaal 1 best wel druk... En eigenlijk uh, vind ik dat lastig te rijmen met de agenda die wij vanavond uh, hebben gehad. Um, dus of we krijgen het volgende maand heel druk of we halen de planning op een aantal zaken niet. Dus daarom concreet aan het college de vraag of ze bij alle zaken die er in dat uh, bestuursprogramma staan... aan kunnen geven wanneer we wat in de raad kunnen verwachten. Dank u wel. Dank u meneer Hendricks. Meneer Wolf. Ja nog even kort. Uh, zoals bekend is in 2018 is de verkoop van elektrische fietsen uitermate toegenomen. Meer zelfs als normale fietsen. Ik uh, wil vragen, het college is een mogelijkheid ook om daar uh, voorzieningen voor te treffen. Als uh, zogenaamd oplaadpunt en dergelijke. Kan dat eventueel u. opgenomen worden. Dank u meneer Volf. Er zijn heel wat vragen voor de rondvraag. Ik kijk even naar mijn linkerkant of u uh, nu wil antwoorden of dat u ze meeneemt en schriftelijk beantwoordt. Nou, ik wil wel op een paar dingen even ingaan. Dat doet mijn als collega's. het kort is. Ja, kort. Die, die, die waswaarde, ik, ik hoor verschillende berichten. Het is inderdaad, er is uh, in de begroting rekening gehouden met 12% stijging. Dus um, um, ik, ik heb zelf ook al opgevraagd, als, op het moment dat er meer informatie is... hoe, hoe is die capaciteit nou echt, echt geworden? Want kijk, vaak hoor je alleen maar de mensen die stijgen. Want ik heb het ook aan een aantal mensen gevraagd... Is het, dan kijk dan, ja, nee, bij mij is het wel gedaald. Dus ik zit zelf, met zo'nzelfde dilemma. Je hoort altijd degene waarbij het extra stijgt en nooit degene. En het gaat om een gemiddelde. Dus, maar het heeft ook onze aandacht, want ik volg, wij volgen dat ook. Dus als het daar meer over te melden is. En als u een keer een uitleg zou willen hebben over hoe die waarden allemaal tot stand komen. dan zouden we iemand moeten uitnodigen van het GBKZ. Dan zouden we daar een avond voor vrij moeten maken om daarover te willen praten. Maar dat hoor ik dan wel via de griffie of daar behoefte aan is. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat één raadslid daar behoefte aan heeft en dat daar dus dan moet u daar maar even naar kijken. Uh, vragen beantwoorden ja, meestal, wij hebben maximaal zes weken deze vraag. Ik weet dat dat de aandacht heeft, maar u krijgt dat misschien zo nog door. Uh, een aantal vragen nemen wij over dat rekenkamerrapport van Haarlem, daar, daar krijgt u antwoord op, dat wordt uitgezocht en kijken we wat, ik begrijp dat de wens is dat u dat rapport uh, zou willen inzien dat begrijp mij, ik wel alvast. En er komt ook antwoord op de vraag hoe wij wel of niet zijn geïnformeerd. En ik denk dat de heer Berensen misschien nog wel een antwoord wil geven op een andere vraag. En de rest wordt schriftelijk beantwoord. Die fietspaden en, en, en, en bijvoorbeeld... Verder de rest over... wordt schriftelijk beantwoord, ja. meneer eh, ja. Blais. Ja. <laughs> meneer Berensen... Ja, het duurt even een wonderen dit, denk ik. Even een paar antwoorden even op vragen die gesteld zijn. Ik zal daar ook schriftelijk nog wel verder op terugkomen. Ten aanzien van die bushalte, die mening die deel ik. Het is zo dat we zijn bezig geweest met een bereikbaarheidsplan. En daar stond dit op. Daar hebben allerlei mensen, waaronder zeg maar veiligheidsdiensten en ook de politie, hebben zich daarover gebogen. En zijn tot deze conclusie gekomen dat dit de beste plaats is voor die bushalte. Uh, ik heb daar uh, zelf bezwaren tegen gemaakt, want ik vind dat niet een van de beste plaatsen. Maar volgens mij zijn er uh, betere plekken te verzinnen. Uh, alleen sommige dingen uh, gebeuren ambtelijk, uh, duren wat lang en sommige dingen gaan heel snel. Uh, en als gewoon er nog geen groen licht gegeven was voor dit bedrijfsbereikbaarheidsplan, waren de bushalters al wel aangelegd. Dus dat was niet de bedoeling. Dus uh, daar zijn we nog in, over in gesprek over van hoe we daarmee verder omgaan. Ten aanzien van uh, de vraag van uh, de PVV over de Venemaplein. Daar heb ik net al even aangezegd dat het uh, antwoord is onderweg. Uh, het ging om zeg maar, het, uh, de muur die uh, dreigt om te vallen. Uh, die is uh, gestut. Uh, we zijn in overleg met. Uh, Vereniging van Eigenaren, want daar is die muur eigenlijk van, die zou die muur moeten herstellen. We hebben wel gezegd van, en dat vindt u waarschijnlijk in de voorjaarsnota, vindt u dat wel terug. Want wij vinden het niet verantwoord dat die muur in feite niet hersteld wordt voor het zomerseizoen. Dus we zijn bezig met een verhaalsactie in de richting van de Vereniging van Eigenaren. En hoe dat afloopt, zeg maar, daar is wat juridisch steekspel over en weer... Uh, dus dat, uh, dat krijgt u uh, waarschijnlijk ook nog wel, maar dat duurt gewoon wat langere tijd om daar een definitief antwoord op te geven. Omdat wij nog niet precies weten van hoe dat af zal lopen. Maar daar krijgt u in ieder geval ook wel alvast een voorlopige mededeling over. Uh, het kostvloerpraat, die vraag die heb ik gemist. Dus ik weet niet precies van wat daar de vraag over was. Maar... Dan wordt die schriftelijk beantwoord... Uh... Ja. Fietsbad Noordwijk-Zandvoort, uh, ja, ik, ik, ik ken de situatie dat die uh, gevaarlijk is. Uh, met name uh, met het grote aantal e-bikers die daarbij komt. Uh, waarvan ik de indruk heb dat die niet allemaal de verkeersregels uh, kennen. Ik uh, fiets daar zeer regelmatig zelf uh, langs. Uh, niet zo heel hard overigens. Uh, maar ik weet dat daar veel ongelukken gebeuren. Um, door de, de grote mengeling. Um, ik weet dat er, zeg maar, we praten regionaal over het aanpakken van allerlei fietspaden... en fietsroutes om die te verbeteren. Um, en dit zou daar één onderdeel van uh, kunnen zijn. Um, ik zal dat in ieder geval ook in het regionale overleg... zal ik dat nog wel meenemen om te kijken van wat we daaraan uh, aan kunnen doen. Maar of het verbreden nou echt een oplossing is... dat waag ik wel te betwijfelen... Uh, gezien het grote aantal uh, verschillende categorieën gebruikers... En dat is met name met de wielrenners. Als ik die kop aan kont uh, over dat fietspad zie scheuren... dan vraag ik me af of ze nog wel uh, enig zicht hebben... over uh, op de omgeving waar ze uh, in fietsen. Um, de bergafval. Um, het, is, uh, het is een gedeelte van de spoor en daar mogen wij niet op. Uh, tenzij we zeg maar, um, um, ja, met beveiligingsofficials... Uh, uh, ...daar van ProRail toestemming voor hebben. Maar dat neemt niet weg dat uh, we hebben ook over wat andere zaken... ...want er loopt ook nog een zaak over bijvoorbeeld het hek richting um, de, uh, de natuurbrug. Uh, en ook, zeg maar, er zijn toegezegd uh, dat er in ieder geval ook geurpalen geplaatst zouden worden door ProRail om de herten zoveel mogelijk van de spoor af te houden. Ik heb daar, van de week heb ik daar nog zeg maar, over gevraagd van hoe zit het nou precies. Uh, en ik zal deze vraag zal ik in ieder geval ook meenemen naar ProRail... om uh, te kijken van hoe we dat op kunnen lossen... al dan niet sa in samenwerking met Spanelanden. Dus daar kom ik nog, uh, nog op terug. Het oplaadpunt, uh, zeg maar, de oplaadpalen voor uh, elektrische fietsen... dat is een, uh, ja, een hot item... Uh, we zullen daar ook nog even uh, naar kijken, ook in regionaal verband... om te kijken van uh, wat kan aan gedaan worden. Uh, als we praten over zeg maar, het nieuwe uh, plan voor de boulevard Paulusloot... dan wordt er wel gekeken naar uh, in ieder geval uh, stalling voor fietsen. Maar uh, in hoeverre we daar ook uh, kijken naar oplaadpunten... dat is mij niet helemaal bekend, dus dat zal ik met mijn collega hij nog wel opnemen... Stalling van die elektrische fietsen is sowieso een probleem, omdat daar toch een groot diefstalrisico aan, uh, aan zit. Uh, en ik ben ook wel bezig om te kijken van of we bij het station in de buurt uh, iets met uh, zeg maar uh, pasmatch bij, met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt iets kunnen doen. Uh, maar dat is iets wat, uh, wat zeg maar verder nog in, uh, in bespreking is. Dus wat daar of dat allemaal gerealiseerd wordt, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar ik kom daar in ieder geval ook op terug. Dank u, Wethouder. Dan rest mij om deze vergadering te sluiten en iedereen te bedanken.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 Om. Um... know for sure. She was sent here from heaven and she's daddy's little girl. As I dropped to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 nothing nothing nothing gonna save us now well, this broken... Nothing, nothing, nothing gonna save us now well, this